Goedemorgen dames en heren en bezoekers van de Afrikaanse marken. Welkom op Afrikaanse markt. Afrika markt of de markt. Winsten, winsten, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar op de markt is het toch goed open. Jullie gaan kopen hier met goede kwaliteit en goede prijs. Als het mooi weer is, heb ik altijd vakantiegevoel met al die nationaliteiten. Welkom, de Afrikaanse Bedankt voor het verzoeken en tot ziens.